Een dame bij een kruidenier, die deed geweldig duur. Ze wou geen zoet, ze wou geen zout, de rest was weer te deur. Toen zij zo na een drie kwartier de winkel weer verliet, had zij nog altijd niets gekocht, de krijgt die liep subiet. Als je weggaat gaat, doet de deur dan dicht, want je gezicht, dat slaat me tegen. Het lijkt sprekend op een weerbericht. Het is nooit iets goeds, het is altijd regen. Je brengt me niets te nairigheid, je maakt me nog bankroet. Maar één ding dat is zeker zon, men doet zo men ontmoet. Als je weg gaat, doe de deur dan dicht. Zie liever je rug dan je gezicht. Ik lag laat in een luie stoel, wie trok daar aan de bel? Belasting, zei de ambtenaar, hier is een dwangbeval. Ik zei meneer, vergeet het maar, het gaat dit keer niet door. Mijn grote kinderen en ook ik, die riepen toen in koor. Als je weg gaat doen, de deur dan dicht, wat jouw gezin. Wat staat het tegen, en is spreek het op een weerverdicht. Het is nooit iets goeds, het is altijd wegen. Je brengt me niets, dan neigheid, je maakt me nog bang goed. Maar één ding dat is zeker, zo men doet, zo men ontmoet. Als je weg gaat doen, de deur dan dicht, ik zie liever je rug dan je gezicht. We waren laatst eens op een feest, het ging er vrolijk toe. Maar één die viel er uit de toon, die zei geen van op boe. Hij dronk alleen zijn glaasje leeg en sprak toen kom ik ga. Wij loosden toen een diepe zucht en riepen hem achterna. Als je weg gaat, doet de deur dan dicht. Van jouw gezicht, dat staat het even. En hij spreekt het op een wereld. Het is nooit iets goeds, het is altijd even. Je brengt me niets dan luidigheid, je maakt me nog bang goed. Maar één ding dat is zeker en doet, zo, men ontmoet. Als je weg gaat, doet de deur dan dicht. Ik zie liever je rug, dan je gezicht. Je brengt me niets dan weinigheid, je maakt me nog maar goed. Maar één ding dat is zeker zon en doet zo mijn ontmoet. Als je weg gaat doet de dit. Ik zie liever je rug dan je gezicht.